Twee uur door Almeegens met het NOS-journaal. In Noord-Groningen heeft zich vannacht een aardschok voorgedaan... meldt de regionale omroep RTV Noord op de website. De kracht van de schok en het epicentrum zijn nog niet bekend. Ook zijn er nog geen berichten over schade. De schok was even na één uur en werd op veel plaatsen in de provincie gevoeld. Blijkt uit reacties die bij RTV Noord zijn binnengekomen. Meldingen kwamen onder meer uit Witte Wierum, Garlsweer, Delfzijl, Appingedam en Schildwolde... maar ook uit de stad Groningen.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 Goedenacht, welkom. We zijn nog wakker op de dag dat de Eerste Kamer een nieuwe voorzitter krijgt... in de persoon van Ankie Boerkers-Knol. De VVD-politica kwam als winnaar uit de bus na een rommelige stemming vol telfouten. Ze volgde in opspraak geraakte Fred de Graaf op. Eveneens vandaag werd Camille Eurlings... door de sportkoepel NOC-NSF voorgedragen als IOC-lid. De oud-minister is daarmee de opvolger van koning Willem-Alexander. En in deze episode van Nog Steeds Wakker... gaan we sowieso op de sportieve tour... met dit uur bijvoorbeeld de Ronde van Frankrijk. Maar we beginnen met Egypte. Het Tagierplein stond vanavond weer vol met demonstranten... tegen het regime van president Morsi. Hij staat nog maar een jaar aan het roer van het Noord-Afrikaanse land... maar zijn leiderschap lijkt er nu al bijna op te zitten. Zeker nu het leger zich met de situatie bemoeit. Vanavond sprak Morsi... het volk toe. Correspondente Esther Meerman woont aan het Tagierplein, stond vandaag met haar neus bovenop de demonstraties en heeft de speech van Morsi gevolgd. Esther, goedenacht. Goedenacht. Wat heeft Morsi gezegd? Uh, nou, eigenlijk niet zo heel veel. <laughs> uh, hij heeft er vooral heel erg op gehamerd dat hij uh, democratisch verkozen is en dat hij, uh, ja, dat hij er dus als legitieme president uh, zit. En uh, ja, verder heeft hij vooral uh, tussen de regels door aangegeven... dat hij niet uh, zonder slag of stoot weg zou gaan. En ja, dat is natuurlijk geen goed nieuws. Maar niet opzienbarend wat jou betreft? Nee, en zeker niet wat de mensen hier buiten hadden willen horen. Nee, want, want wat zijn de, de reacties uh, van, van de mensenmassa op het Tahrirplein? Uh, nou, ik heb naar de speech geluisterd om de hoek van uh, Tahrir bij een autoradio met uh, een heleboel Egyptenaren. En die... Uh, ja, halverwege de speech werd er, werden ze wat onrustig en uh, meer een paar minuten later werden er beledigingen naar de radio geroepen, geadresseerd uh, aan Morsi. En uh, de speech was eigenlijk, vond ik, vrij abrupt afgelopen. Ik had niet idee dat je naar een einde toe aan het praten was. En ja, toen het afgelopen was, toen uh, begon iedereen te schreeuwen en... Uh, ze waren er niet heel erg blij mee. Ze zijn het al niet eens met Morsi. Hoe liepen de protesten? Want er is ook vandaag weer geprotesteerd op het Tagierplein. Hoe verliepen die vandaag? Nou ja, mensen zijn het niet met hem eens... maar mensen zijn wel heel erg uh, energiek en heel erg enthousiast. Er hangt geen, uh, er hangt geen agressieve sfeer in principe. Ja, wel ten opzichte van vrouwen dan, zodra het uh, donker wordt. Want er is natuurlijk heel veel seksueel geweld geweest... tegen vrouwen de afgelopen dagen. Maar over het algemeen, en zeker overdag... is de sfeer wel heel energiek en heel uh, op zich positief. Afgezien van al die uh, aanrandingen en verschrikkelijke verkrachtingen. En is het leger nog een beetje zichtbaar? Want die spelen een belangrijke rol in, de, in deze protesten. Uh, het leger cirkelt uh, vrijwel constant boven Downtown en boven het paleis in, uh, in helikopters. Ik zag vandaag voor het eerst in de metro zag ik, uh, politie. En die hebben zich Downtown echt al nou twee jaar niet meer laten zien. En die worden dan ook echt uh, door iedereen gefeliciteerd. Wat in principe heel, uh, heel bizar is. Want ja, politie is natuurlijk ja, mensen. Een van de eisen van de revolutie was van, uh, dat mensen van de politie af wilden. Het, het extreme, brute politiegeweld. En nu lopen mensen de politie te feliciteren op straat. omdat ze ja, achter het leger staan. Het, het is heel bizar allemaal. Ja, want dan hebben we het uh, over het leger. Het leger heeft een ultimatum gesteld. Ultimatum, dat ultimatum uh, loopt ook vrij snel af, geloof ik. Ja, dat is nog een uur of uh, twaalf, geloof ik. voordat het afloopt. Dus dat was ergens morgen. Ja. En, uh, nou ja, Morsi heeft aangegeven dat uh, daar gaat hij zich in ieder geval niet aan houden. Ja, merk je nou ook al uh, vermeerderde legeractiviteit bijvoorbeeld rond het Tragierplein? Ik noem maar wat. Nee, behalve de cirkelhelikopters, uh, nee, niet, uh, niet echt, nee. Er, er, zijn wel, uh, er, wordt wel veel, er zijn wel veel geruchten dat het leger uh, op steeds meer plaatsen opduikt. Maar ik heb ze hier downtown heb ik ze nog, niet echt, uh, nog niet echt gezien. Zou een eventuele machtsovername van het leger het land verder helpen? Uh, nou ja, blijkbaar is het wel wat de meeste mensen op dit moment willen. En op zich is die... Uh, want het leger heeft vanmiddag een, uh, een soort van routekaart uh, uitgegeven... voor wat, uh, hoe, hoe, hoe het verder moet met het land. En uh, nou, daarin worden eigenlijk alle, alle eisen van de oppositie en van, uh, van Temerud, zeg maar de campagne die achter deze grote protesten zit... Dit, daar wordt eigenlijk allemaal gehoor aan gegeven. Dus als die uh, routekaart in werking zou kunnen worden gesteld... Ja, dan wordt het uh, wel een stuk rustiger in het land, denk ik. Ja, leger... En sowieso als het leger aan de macht is, dan, ja, dan is er in ieder geval even rust in het land. En dan gaat het misschien met de economie ook weer wat beter. Ja, want voor, voor westerse begrippen is het, is het eigenlijk onvoorstelbaar dat het leger zo'n rol opeist. Maar in Egypte is het eigenlijk heel normaal. Ja, ze hebben, het, het, het, het is eerder voorgekomen. Ik bedoel, zodra Mubarak uh, aftrapt, stapte het leger ook uh, dan nam het leger de macht ook over. Dus ja, het, het is eerder voorgekomen. En in principe, ik bedoel de laatste drie presidenten, die kwamen ook allemaal uit het leger. Ja, ja want, want er wordt ook een beetje gezegd, ja, de, de, de, het leger is in Egypte ook een beetje de hoeder van, van het land. Hoe, hoe werkt dat? Ja, de, euh, nou ja, je hebt hier nog, je hebt hier nog de verplichte dienstplicht. Dus mensen zijn sowieso heel erg verbonden met het leger. En mensen zeggen ook altijd dat het leger, dat zijn onze zoons. En dat zijn het ook letterlijk. Uh, en daarnaast heeft de, het leger heeft een, een vrij groot deel van de economie van Egypte in handen. Dus je, ja, je komt ook vrij vaak in aanraking met het leger. Nou, Riep Morsi in zijn toespraak gisteravond op om uh, ja, eigenlijk gewoon hem te gehoorzamen. Uh, ja, is het een gelopen zaak of kan Morsi toch nog aan de macht blijven, denk je? Nee, ik zie, ik zie geen enkel scenario waarop dat zou... Nee, nee als, hij, als hij het ultimatum laat uh, verstrijken, wat hij, wat, wat, hij, wat hij gaat doen... Ja, dan, dan grijpt het leger in. Ik zie, geen andere, ik zie geen andere mogelijkheid. Ja, weer een land in chaos dan? Nou ja, nee, als, het leger, als het leger het overneemt. Het, het, wordt, het wordt chaos voor even, denk ik. Maar zodra het leger het overneemt, uh, kan meer de situatie, denk ik. Ja. Wat zijn jouw verwachtingen voor de komende uren, uh, zolang dat de ultimatum nog niet is verstreken? Nou, het is nu, want net, toen de speech net was afgelopen, toen werd, was het wel even, even heel onrustig. En dat duurde nou, een half uurtje of zo. De winkels gingen ook, na de speech gingen ze gelijk dicht. Uh, maar die gaan nu langzamerhand allemaal weer open. Dus ik heb eigenlijk de verwachting dat het downtown wel wat rustiger zal blijven. Maar er wordt wel uh, op een paar kilometer afstand aan de overkant van de Nijl wordt wel echt zwaar gevochten tussen uh, voorstanders en tegenstanders van Morsi. En daarbij zijn al zeven doden gevallen. Hmm. Dus ik denk dat het aan de overkant van de Nijl... Uh, een zootje blijft de hele nacht. Maar dat het hier wel mee zal vallen. Ja, dat Harold Tagir een beetje rustig blijft. Tot slot uh, uh, hebben we de afgelopen dagen ook nog inmenging... bijvoorbeeld van uh, Barack Obama gezien. Hoe, hoe komt dat binnen in Egypte? Ja, wat mensen hebben... Echt, uh, nou ja, mensen hebben het niet zo op met Amerika, om het maar even zacht uit te drukken. Dus ja, dat wordt eigenlijk niet wat Obama doet, wordt eigenlijk niet, uh, niet echt naar geluisterd. Esther Meermannen vanuit Egypte, correspondenten, dank je wel. En doe voorzichtig daar ook, hè? Ja, dank je wel. De Tweede Kamer debatteerde vanavond over de man van minister Schulz van Hagen. Hij had namelijk aandelen in een bedrijf dat verbonden was aan haar ministerie. Een van de partijen betrokken in het debat was GroenLinks van Lisbeth van Tongeren. Mevrouw van Tongeren, goedenacht. Ja, nacht. Was het ministerschap van Schuld van Hagen ooit in het geding? was vanavond op geen enkel moment in het geding. Maar GroenLinks vindt het wel heel onhandig dat we het ene en naar het andere debat hebben. Hè, over Daas met zijn bonnetjes, over Wekers met zijn gesponsorde paal. En nu over de holding van de man van de minister. En wij zouden veel liever hebben dat we gewoon hoorzittingen hebben voordat ministers benoemd worden. En dat zij al hun financiën openbaren. Daar ben je van een heleboel van dit soort gedonden af. Er ja, is dus nu, nu ook al beleid voor, toch? Er is nu beleid dat als je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent... dat je eigenlijk helemaal niets over de financiën van je partner hoeft te vertellen. He, dus je hebt samen kinderen, je hebt samen een huis... je hebt samen nogal wat gedeelde belangen. En dan kan jouw partner bijvoorbeeld ja, een half staatsmonopolie hebben... of een uh, bedrijf adviseren wat een staatsmonopolie is. En daar ging het in dit debat over. En dan is het volgens het huidige handboek... Echt geen enkel probleem. En GroenLinks vindt dat in deze tijd een beetje magertjes. Ja, was het het waard zo kort voor het reces nog zo'n uh, debat? Ik had het zelf niet vanavond uitgekozen. Ik zou met mijn fractievoorzitter Bram van Ooyek naar een ledenavond in Amsterdam. Daar was ik veel uh, liever geweest in ontspannen sfeer. Uh, ja, wat terugkijken, wat praten en een biertje drinken. Maar als je Kamerlid bent en er is zo'n debat, dan uh, ben je er gewoon. Dan zorg je dat je een uh, bijdrage hebt. Ja, uh, uh, waar ging het vanavond eigenlijk het meeste over? Over, over het ministerschap van Schulz van Hankel of, uh, of, of, of, of over het beleid? Ik heb het meer over het beleid gehad dan specifiek over uh, minister Schultz. Ook omdat zij een goede brief geschreven had met een feitenrelaas daarin. En mijn probleem zit veel meer in de regels. Dat dus bijna alles aan het oordeel van de minister overgelaten wordt. En uh, vandaar dus wat uh, hun situatie was... Ja, je had ze hoogstes kunnen verwijten dat het handiger geweest was als hij ook die aandelen van de hand gedaan had voordat zij minister werd. Maar volgens de regels mag het. Dus ik heb nog wel wat gevraagd over. De geest van de regeling is dat je boven alle verdenking verheven bent. En dat de bedoeling is dat ministers het land dienen in plaats van andersom. En GroenLinks heeft ook al eerder voorgesteld dat er ook een commissie moet komen voor ministers die daarna naar hun volgende baan gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de carrière van minister Eurlings, dan vind ik daar behoorlijk wat op af te dingen. Maar ja, hij heeft formeel geen enkele letter van de wet overtreden. Wat is daarop af te dingen? Hij had in zijn positie als minister van luchtvaart... toegang tot heel veel bedrijfsvertrouwelijke uh, informatie... van andere luchtvaartmaatschappijen. En hij heeft nogal wat uh, besluiten genomen... die behoorlijk goed uitpakten voor de KLM. En ik vind in zo'n geval dat je dan... Uh, ja, eigenlijk, hey, ga dan eerst twee, drie jaar bij Qantas werken. Doe even wat anders voordat je dan uh, bij de KLM gaat werken. Ik vind dat een hele onhandige overstap. Daar heb ik destijds ook vragen over gesteld. En ook daar heb ik voorgesteld dat je niet dat debat doet. Elke keer met die minister. Dat is voor hun ook niet fijn. Mm -hmm. Maar dat je gewoon uh, in het geval van een nieuwe minister... de financiën openbaart en in het geval van een minister die ermee stopt... en iets anders gaat doen, dat je een commissie van wijze mensen hebt... die daarnaar kijkt, is dat nou een handige overstap? Ja, het, uh, een, een hoop gerommel dus. U moest weer uh, het woord doen vandaag. U zei gênant en ongemakkelijk. Ik vind het gênant en ongemakkelijk als je dan op een gegeven moment gedwongen wordt... om met de minister te gaan praten over wat zij thuis op de bank besproken heeft. Hoe die huwelijkse voorwaarden van haar in elkaar zitten. En eigenlijk ja, hoe hun verhouding in elkaar zit. Van zijn zij helemaal financieel onafhankelijk? Of zijn het voorwaarden waarin verrekend wordt? Want dan heb je toch wel weer een soort uh, afhankelijkheid... En heeft zij hem gevraagd dat adviseurschap op te geven? Heeft hij dat zelf bedacht? Heeft Mark Rutte daar misschien even aan meegedacht? Ja, dat vind ik allemaal vragen die je niet zou willen stellen. Ik heb het veel liever over energie, over banen voor de kids in de toekomst... over een oplossing voor de werkloosheid van nu... in plaats van over de holding van Harro. Ja, nou, nou is dit debat geweest gênant en ongemakkelijk... maar is het toch een waarschuwing voor de toekomstige bewindvoerders? Ik eh, denk dat het eh, gewoon gevoerd moet worden omdat er zo'n eh, twijfel boven minister hing naar dat artikel in de Volkskrant. Ik heb haar ook gevraagd van heeft zij een rectificatie gevraagd bij de Volkskrant. Ik begreep van niet, maar daar ben ik nog wel benieuwd naar. Nou, van. Als je het niet laat rectificeren dan klopt het blijkbaar. En eh, ik zou heel graag de regels wat aanpassen. In Europa, als er nieuwe commissarissen zijn, Europese commissarissen. Die worden aan de tand gevoeld voordat ze benoemd worden. Zo'n systeem zouden we in Nederland ook moeten invoeren. Nou, een duidelijk verhaal in ieder geval, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Dank u wel. Graag gedaan. Zometeen in nog steeds wakker schakelen we even naar de Albassen waard. Want daar is veel te doen over het homohuwelijk. Is het nou toegestaan of zijn er toch nog weigeramtaren? Dat hoor je zo. Zwaar is Go count the cars before you go To the Holland Road With your heart like a stone You spared no time in lashing out And I knew your pain And the effect of my shame But you cut me down You cut me down Thoughts of hell that carried me home From the Holland road With my heart like a stone I put up no fight To your callous mind And from your corner you rose to cut me down You cut me down Mumford Sons op Radio 1. Dit is nog steeds wakker. U heeft het vast wel eens ondervonden. U hoort de sirene en zit in de spiegels dat er een ambulance, brandweer of politiewagen langs wil. Hoe reageerde u? En was die reactie wel veilig? VVD-Kamerlid Ton Elias riep minister Schultz naar de Kamer... omdat er bijna drie op de vier automobilisten niet weet wat ze precies moeten doen in zo'n situatie. Aan verslaggever Jesper Stoffelen vertelt Elias dat hij dat percentage veel te hoog vindt. Dat is veel te veel. Dat is echt heel merkwaardig. En daar moeten we dus iets aan doen. Ik heb gelukkig gehoord vanmiddag dat de minister van... ja, tegenwoordig heet het Infrastructuur en Milieu... maar vroeger zei we gewoon verkeer... dat we daar dus meer aan moeten doen in de opleiding... maar ook in het examineren en ook een beetje beter naar de praktijk kijken. Dus ik ben blij dat er aandacht voor het punt komt. Die aandacht was er ook voor minister Schulz... want zij mocht uitleggen wat precies het probleem is met die automobilisten. Nou, Ze leren wel tijdens de rijles dat ze opzij moeten gaan voor hulpdiensten... Voor ambulance voor politieauto's en doen dat dan ook heel terecht, uh, maar gaan volgens door rood licht rijden of een gevaarlijke situatie veroorzaken, dus het is belangrijk dat er nog meer duidelijk moet worden van wat mag je nou eigenlijk wel en niet. Ik was eigenlijk wel meteen benieuwd naar hoe Ton Helias zelf de hulpdiensten de ruimte geeft. Nou, ik denk dat ik ook wel eens ben uitgeweken en opzij gegaan ben, uh, waar dat misschien niet altijd de handigste manier was, ik probeer altijd zo snel mogelijk aan de kant te gaan. Niet echt veilig dus. Hoe het wel moet, weet minister Schultz. Nou ja, je moet wel ruimte maken, maar je mag geen wettelijke regels overtreden. Um, en dat, dat betekent dus toch dat je uh, niet zomaar daardoor door rood mag gaan rijden... of de snelheid enorm mag uh, verhogen. Dus je moet een beetje zoeken naar wat kan ik doen binnen de regels. Nou, en uiteindelijk moet je zelf ook aanvoelen... volgens mij de situatie wat goed is om te doen. Ton Elias heeft al een langere tijd een beter idee. Wat veel te lang duurt, is dat er een systeem is... dat noemen we blauw-blauw, er gaan blauwe lampjes... Ga maar aan in je achteruitkijkspiegel als er dus een ambulance of een brandweerauto of een politiewagen aankomt. En daar zouden we nou toch echt eens een beetje haast mee moeten maken. Toch blijft het feit dat veel automobilisten niet weten wat zij moeten doen. Daar is minister Schulz zich van bewust. Het klopt, 73% van de mensen geeft aan dat ze ruimte moeten maken... maar eigenlijk niet precies weten binnen welke, of ze daarmee vervolgens de regels mogen overtreden of niet. Nou, dat is dus niet het geval, dat weten ze nu. Maar uh, wij moeten daar denk ik ook meer aan doen in de communicatie rondom de rijontleidingen. En wat kunt u eraan doen? Nou, uh, onder andere in de theorie-examen waar de aandacht besteed wordt aan die voorrangverlening... ook duidelijk te maken, duidelijker, dat mensen uiteindelijk zich wel aan de wettelijke regels moeten houden. Daar is volgens Elias meer voor nodig dan alleen de theorie-examens verbeteren. Nou, ik denk dat er dus veel meer voorlichting moet komen. Maar dat zal allemaal wel nu op gang komen. Het was voor mij in het vragenuurtje echt een signaal om dit boer eens even goed op de agenda te zetten. En een beetje op te porren. En niet weer een half jaar te gaan zitten wachten uh, totdat dit uh, rapport dan eindelijk uh, eens een keer wordt behandeld. Was u wel tevreden met het antwoord van de minister? Jawel, ze gaat het samen met, uh, met uh, veiligheid en justitie nu ook daadwerkelijk oppakken. En we blijven natuurlijk een beetje erop duwen en drukken dat er ook werkelijk wat gebeurt. Want ik vind het een zorgwekkend verhaal. Een bijdrage van Jesper Stoffelen. 22 minuten over twee, u luistert naar nog steeds wakker een programma van Omroep WNL op Radio 1. Het sluiten van een homohuwelijk is in een groot deel van Nederland geaccepteerd. Maar het blijft een heet hangijzer in de gemeente Zederik. Enkele weken geleden riep een bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand in Dordrecht... dat homostellen niet zouden kunnen trouwen in de gemeente dit wel ambtenaren inmiddels verleden tijd zouden moeten zijn. Burgemeester Van E. van Zederik wist niet hoe snel hij moest reageren... door te zeggen dat trouwen voor homos stellen in zijn gemeente wel degelijk kan. En dat is volgens de SGP niet helemaal gegaan zoals het had gemoeten. Arie Donker is fractieleider van de SGP in Zederik. Goedemiddag. Goeiedag. Ja, u heeft de burgemeester op het matje geroepen... over zijn uitspraken rondom het uh, homohuwelijk in de gemeente. Waarom? Nou, op het matje groep is wat, wat zwaar uitgedrukt, nee. maar we hebben wel ons ongenoegen geuit. En dat een dergelijke wijze van communiceren, dat we daar niet zo van gediend zijn, gezien onze achterbaan hier niet om vraagt. Nee, leg, legt u eens even uit hoe dat gegaan is, als u wil. Nou goed, in, in Dordrecht is op een of andere moment commotie ontstaan door hun opmerkingen, zoals u al verwoordde. Mm -hmm. Nou, dat, is, uh, dat pakt de pers op. En uh, via de sociale media gaat dat natuurlijk razendsnel. Uh, dat ook zelfs de, de COC meende uh, te moeten bellen en vragen te moeten stellen. Nou goed, daarop heeft de burgemeester uh, met, met alle verven verteld hoe het hier geregeld is. En uh, hoe graag hij uh, dergelijke huwelijken ook uh, verbindt. En dat, uh, ja, dat had zo niet gehoeven had dat burgemeester van de E volgens u wel moeten doen? Gewoon kunnen vertellen, de wetgeving wordt inzedelijk en gewoon gevolgd. En wij doen alles hier conform, de wetgeving en daarmee klaar. Nou, dat zegt hij nu toch eigenlijk ook? Nou, eh, je kan met weinig woorden, maar je kan het ook met veel woorden doen. Hè? En eh, met weinig woorden had het beter geweest. Ja, maar het principe blijft natuurlijk hetzelfde. Jawel, maar eh, waarom zoveel rugbaarheid en geven aan iets wat voor een, een bepaalde bevolkingsgroep, en die is toch echt niet gering, pijnlijk is? Je hoeft het toch niet zo overdadig te benoemen? Ja, want eventjes voor de duidelijkheid, het is dus wel gewoon zo, Homo stellen kunnen in Zederik wel trouwen? Uiteraard, wij zijn een normale gemeente die, die zich aan de regels houdt. Ja, ja en wat, wat, hoe, hoe is de stemming nu in de gemeenteraad in Zederik? We hebben daar niet op stemming aan laten komen. Maar goed, de... Nee, maar hoe is de stemming een... in het algemeen? De sfeer? De sfeer, die is... Uh, dat uh, dat wisselt per onderdeel, hè. Ja. Maar uh, wij hebben over het algemeen een goede sfeer in, in de gemeente. En wij kunnen de dingen ook gewoon zeggen... Zoals we dat vinden, zonder dat dat verwijdering geeft. Ja, uh, toch nog even terug hè, naar, uh, naar burgemeester Van E. Uh, u heeft uh, enigszins uitgelegd uh, wat hij zei. Het schoot bij u in, toch in het verkeerde keelgat. Uh, uh, uh, geeft u eens een voorbeeld van, van wat hij zei... waarvan u zegt, nou, daar, daar zitten we mee. Uh, in deze situatie, bedoel Ja. Dus? ja. Nou goed, uh, daar zitten we mee. Uh, je bent burgemeester ben je voor heel de bevolking. En als hij gaat uh, vertellen dat uh, homo's hartelijk welkom zijn en dat hij ze graag in de echt verbindt om dat ouderwetse woord even te gebruiken, dan zeg ik, ja, dat gaat niet hoeven. Als nee. hij gewoon vertelt, uh, Zedrik, u kunt hier trouwen en daarmee klaar. Ja, u, u, u, u zegt, uh, het, het, het, het, het mag best, maar laat, laten we er niet mee te koop lopen, want het is ook weer niet helemaal de bedoeling dat iedereen het straks gaat doen? Eh. Uh, ja, nou ja, goed. Kijk, degene die wil trouwen, die, die gaan trouwen natuurlijk. En, maar uh, ja, ik vind het onnodige aandacht voor ons. Ja, meneer Donker, u zegt nu van het is eigenlijk een kwestie van respect, hè? maar we kunnen het ook omdraaien. Heel veel mensen voelen zich door uw standpunt buitengesloten. Er hoeft niemand zich buitengesloten te voelen, want hier worden de regels gewoon gevolgd, zoals die door de landelijke overheid zijn gemaakt. Ja, precies, maar u maakte wel een punt van dat de burgemeester dit op deze manier heeft gezegd. Ja, uiteraard maak ik daar een punt van. Kijk, ik ben burgemeester van heel de bevolking. Mm. Ja, dus ook en van de mensen op... die uh, het homohuwelijk uh, graag in de, de gemeente Cedric zien. Daar, ben, daar is hij ook burgemeester van. Ja, dat weet ik. Maar die krijgen hier ook de gelegenheid om te doen waar ze zin in hebben. Ja. Ja, duidelijk verhaal. Uh, uh, laten we dan nog even naar iets anders gaan. Hè? Even iets praktischer, uh, kort nog even. Uh, want Cedric uh, ligt ook in het gebied waar op dit moment uh, de mazelen heersen. Veel mensen van uw achterban kiezen ervoor uh, om hun kinderen niet in te laten uh, enten. Gaat u ze nu aansporen om dat wel te doen? Nee, nee, dat, uh, dat voel ik uh, me niet toegeroepen. Uh, ik weet hoe dit tot stand komt. Uh, we hebben een overheid die is zeer dwingend... Om te vertellen dat je, je kinderen in moet enten, dat hebben wij zelf uh, vroeger met onze kinderen ook meegemaakt. Mm -hmm. En uh, die ouders die hun kinderen niet volledig inenten, of helemaal niet inenten, die weten wat voor keuze dat ze hebben en wat ze doen. Dus die hebben er geen niets aan dat ik daar nog eens een keer overheen kom. Er nee, ja. uh, ja, komen signalen naar hen toe en die zijn voldoende. Ja, u heeft ook de vergelijking getrokken volgens mij met Rokers uh, als het om dit standpunt gaat. Maar Rokers hoeven zich niet te laten inhenten toch? Nee, maar goed de VVD meende te, op te moeten vragen aan de SGP wat wij deden om onze achterbaan te overtuigen dat ze zich niet moesten laten inhenten. En daarop heb ik gezegd uh, wat doet de VVD eraan aan mensen die roken, om hen daarvoor te waarschuwen. Want dit is ook dodelijk. Het is ook dodelijk, inderdaad. Het is uh, duidelijk ja. waar de SGP in Zederik staat. De fractieleider daar, Arie Donker, dank u wel. Graag gedaan. Tot ziens. En dit is alweer de laatste reguliere uitzending van Nog Steeds Wakker van dit seizoen. En hierna gaan we gewoon lekker de zomerprogrammering in. We blijven er gewoon, we wees gerust. En uh, muzikaal gebied hebben we hier uh, flink wat langs zien komen. Ik noem even wat. Uh, Mr. Mississippi, Chris Kok en de element Elementary uh, Penguins. En uh, ook vandaag is er weer uh, een uh, muzikale gast in de studio. MC Fit. Hé. Hey, nacht. Goeienacht, goeienacht. goeienacht. Ja. Ja. MC Fit, Glenn Varia, dat ja. is, dat is je, je, je geboortenaam? Dat is mijn geboortenaam, ja. Nou, laten we bij het begin beginnen. Waarom MC Fit? Uh, dat was een, uh, toen, zat ik nog in op de middelbare school. En dan was je als rapper bezig met stoere namen bedenken. En toen stond er bij een proefwerk, Engels proefwerk, stond er, uh, To be struck by a fit. En dat is, betekent dan een sudden attack of illness. Ja. En illness is natuurlijk een tof woord in de hip-hop scene. Dus ik dacht, nou, hé, dit is deze naam is op mijn borst geschreven. Maar ja, toen wist ik niet dat ik de rest van mijn leven als artiest aan die naam vast zou zitten natuurlijk. Ja. En we kennen je van de, de rapgroep Flinke Naam. Ja. Dat, is, dat is ook heel snel gegaan allemaal. Hè? Ja, dat is super snel gegaan. Flinke Naam is echt... Uh, dat was een, we hadden niet door hoe, uh, hoe snel het ging. Tot nu merken wel opeens van, oh ja, als je dan een soloplaat uitbrengt... en je moet al die stappen weer gaan maken... dan moet je echt, dan moet je daar langs, moet je daar langs. En met flinke namen ging het echt allemaal vrij automatisch. Of zo. Ja, hoe kijk je nu toch op die, die, die periode? Want het ging echt heel veel snel terug. Ja, dat was het, ik, ik zie nu pas hoe mooi die periode was... Maar dat is meestal zo, toch? Omdat je, je zit in een soort uh, rush of zo. Ja, beschrijf dat eens als je kijkt naar... Uh, nou, laten we zeggen, het afgelopen jaar. Hoe, hoe heb je je gevoeld? Uh, met met uh, mijn album of met flinke namen? Nou, met jouw album. Ja, met mijn album heb ik toch... Heb ik, uh, ik heb veel geleerd of zo. En met flinke namen was ik minder bezig met... Uh, uh, wie doet de PR? Hoe moet het albumkoffer eruit zien? Welke interviews moeten we echt zeker weten doen? En, er, en met je soloplaat ben je er toch anders mee bezig of zo. Ja, want hoe doe je dat nu? Want het, het, het is allemaal anders natuurlijk als je solo gaat. Ja. Ja, ik vind het uh, ja, all eyes on me zeggen ze dan toch? All eyes on you. Dus dat uh, voel ik nu wel echt. En ik kon eerst nog achter mijn drie grote vrienden schuilen. En nu, uh, ja, nu moet ik het helemaal zelf doen. Maar dus ook als het om promotie gaat, dan, dan ben jij ook degene die, die de keuzes maakt. Dus dan, dan ja. bellen wij. Dan uh, vragen we, kom jij op een, een voor veel mensen toch belachelijk tijdstip ja, ja. uh, langs... om in de studio te spelen. Hoe, hoe maak je dan die afweging? Ja, en wij zijn sowieso die nachten gewend, hè? Dus uh, uh, ik ben een uh, vampier wat dat betreft. Ik uh, leef s nacht. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dan dat dan dat, dan. dat in andere sferen is dan hier. Voor de mensen die niet <laughs> naar de webcam kijken. Het is, ik zie sowieso geen, geen drank. Je mag, je mag hier ook niet roken. Voor de rokers onder ons, het is echt vijf minuten lopen voordat je kunt roken. En er staat daar een televisiemonitor met een haardvuurtje in de hoek. Dat is toch niet waar je normaal gesproken verkeerd op dit thuis Nee, zit. Het, het past wel bij de nacht. Sowieso. Maar het past niet bij de nachten die ik normaal heb, inderdaad. Maar elke, erv elke nieuwe, erva nieuwe ervaring uh, is tof. En vragen we tot slot aan iedere muzikale studiogast die we hier ontvangen. Even uh, kijken terug op de dag in dit programma. Wat heb jij vandaag gedaan? Wat heb ik vandaag gedaan? Ik heb vandaag ben ik begonnen met mijn zoontje naar school brengen. En... Uh, Oh nee, dat heb ik vandaag helemaal niet gedaan. Vandaag heeft mijn vrouw mijn handje aan het zo gebracht. Ik weet het eigenlijk <laughs> helemaal niet meer, jongens. Ik weet het niet meer. En toen ben ik uh, muziek gaan maken, heb ik even gitaar gespeeld. Allemaal mailtjes doorgaan, even buiten een rondje gelopen, boodschappen gedaan. En uh, toen heb ik voorbereid op van, vannacht. Ja, dus eigenlijk zou MC Fit ook nog wel voor je conditie, uh, conditie uh, kunnen staan, eigenlijk als ik het zo hoor. Hè? Ja, een, ik denk het wel. Ja. Dus goed, wat ga je spelen? Ik uh, ga vier nummers van het album spelen. En allemaal... Uh, ja, redelijk persoonlijke nummers, denk ik. Ik zou zeggen, ga naar je plek. Je gaat de eerste spelen. Wat is dat? Wat is het nummer? Uh, duurt te lang. Dat is de single die je net uit is. De single. Nou, ga naar jullie plek. Okay. Vlak bij dat open haardvuurtje. dat hier uh, fictief op de achtergrond aan staat. Helemaal niet nodig hebben, want buiten gewoon 18 graden. Ja, dat dus, uh, is toch wel lekker. Toch? De sfeer doet het in ieder geval goed. Zal ik hem even een goede Radio 1-aankondiging geven? Doe dat. Je bent er klaar voor inmiddels? Ik ben er helemaal klaar. Kijk aan, dan gaan we dan. Dames en heren, het is twee minuten over half drie op deze. 3 juli alweer 2013 uur luisteren naar Omroep WNL. En het is natuurlijk de mooiste tijd voor live muziek. Duurt het te lang, MC Fit. Oh. Ik vind het toch wel gezellig, jongens. Ik ga niet voor niet Het heeft wel een zweertje. <laughs> oh.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 Het duurt te lang, we staan stil, wat jij wil, wat ik wil, het duurt te lang Bij deze single is een uh, hartstikke mooie clip Een animatieclip gemaakt door Job, Joris en Marieke Check het, het duurt te lang Het kon ons wat dat betreft niet lang genoeg duren. Ik weet het, het, is een beetje flauw. Duurt te lang, hoor u MC Fit hier op Radio 1. Uh, en er is ook uh, het allerlaatste nieuws. Bas Redeker. Het nieuwsminuutje. RTV Noord uh, melden ze juist dat er een aardschok te voelen was in Groningen. Nou, wij spraken met uh, Arie Martini uit Schildwolde, een dorp in het getroffen gebied. Meneer Martini, wat gebeurde er om 1 uur? Toen begon in één keer het hele huis te trillen. Het was een vrij zware uh, trilling. Het duurde ongeveer een voor mijn gevoel uh, een seconde of vijf. Ja, het was heel erg... Uh, ik had een heel erg hulpeloos gevoel. Want ja, je, je hebt er helemaal geen... Uh, ja, je kunt er niks mee. En je... Uh, ja, het was heel raar in ieder geval. Ik had zoiets nog nooit meegemaakt. Dus uh, vandaar. Ja, en we openen dit uur met uh, onze correspondent Esther Meerman in Egypte. De toespraak van president Morsi heeft daar het land flink doen opschudden. En Esther meldde aan het begin van het uur acht doden. Nou, inmiddels is dat dodental opgelopen naar twaalf. En er is ook een politiechef om het leven gekomen. We volgen de situatie op de voet en we proberen ook in de komende uren weer in contact te komen met onze correspondenten voor het laatste nieuws. Uh, nog even het vaderlands nieuws. Eerder vandaag zijn er twee hoge posten gevuld in Nederland. Allereerst het voorzitterschap van de Eerste Kamer. VVD'er Ankie Broekers werd met 41 stemmen door haar collega-kamerleden gekozen. De runner-up ontving 30 van de 75 stemmen. En Nederland heeft ook weer een IOC-lid. Oud-minister Camille Earlings is door het uitvoerend comité voorgedragen... om de vrijgekomen post van koning Willem-Alexander over te nemen. Tot zover. Het minuutje. Dankjewel Bas Redeker. De nieuwe paus, paus Franciscus maakt de belofte waar. Hij breekt, sinds, uh, hij breekt steeds meer met oude tradities. Zal ik hem gewoon even opnieuw beginnen, Leon? Nou ja, doe dus dat eens even. Ja, anders, heeft ook geen, ik ook. anders heeft u geen idee waar het over gaat. Ik zet hem nog even een keertje aan. Komt-ie? De nieuwe paus Franciscus maakt de belofte waar. Hij breekt steeds vaker en meer met oude tradities en probeert de corruptie in het Vaticaan te bestrijden. Afgelopen week vertrokken die twee directeuren van de Vaticaanse Bank en werd een belangrijke boekhouder van de bank gearresteerd. We bespreken de ontwikkelingen in het Vaticaan met hoogleraar Augustijnse studies Paul Vergeest. Goeiedag, Paul. Goeiedag. Ja, eventjes voor mijn kennis: die, die Vaticaanse Bank. Wat is dat nou voor bank? Nou, het is een instantie die eigenlijk ontstaan is in de 19e eeuw al. Toen uh, ja, onder leiding van paus Leo XIII, dus dat is echt een hele tijd geleden, er een soort instantie moest zijn om betalingen te kunnen doen. En paus Pius XII heeft toen in, uh, nou ja, tijdens de Tweede Wereldoorlog de uh, Instituto die Opere religioso opgericht. Dus uh, de IOR noemen we dat. En dat werd naderhand uh, de Vaticaanse Bank. Maar eigenlijk was het niet echt een bank waar je, waar je lid van kon worden of waar je rekening van kon openen. Het was eigenlijk een instantie die de betalingen van het Vaticaan verzorgde. En ook die van waaruit de ziekenhuizen, de scholen uh, die het Vaticaan uh, ondergesteld waren, uh, werden en waar ook giften op binnenkwamen. En een instantie met een smetje dus. Nou ja, kijk, in uh, de loop van de tijd werd het dus een, een bank... Uh, of in zekere zin een financiële instantie die heel rijk werd. Hè, dat gebeurde in de vijftiger uh, jaren van de vorige eeuw. En waar de eerste smet uh, begon te kleven was... dat uh, de, uh, de Ior dus in zekere zin uh, uh, verbanden aanging met Banco Ambrosiano. Dat was een hele machtige bank. En die bank is op een gegeven moment uh, failliet gegaan. En toen werden er natuurlijk ineens gekeken ook naar... Ja, om het zomaar te zeggen, de Vaticaanse bank. Wat waren die verbanden? Wat was het verband met de moord op een van de belangrijkste bankiers uh, van de Banco Ambrosiano, Roberto Calvi? Nou, omdat daar allemaal malversaties hadden plaatsgevonden in de Banco Ambrosiano, dacht men op een gegeven moment van ja, daar moet toch ook die bank van het Vaticaan mee te maken hebben gehad. En toen al, dus decennia geleden, enkele tientallen jaar geleden, zijn er instanties geweest, of is er een commissie opgericht, die uh, ja, zorg had voor de transparantie en de integriteit van uh, die bank. Nou ja, dat gaat dan in Italië met horten uh, en stoten. En nu uh, ja, uh, was er natuurlijk die, uh, de, de, de beoordeling van Moneyval. En toen bleek dat uh, de Vaticaanse bank, om het zo te zeggen... niet voldeed aan de normen van de transparantie... die door het internationale bankwezen aan banken worden gesteld. Nou, en toen is eigenlijk Benedictus XVI al boos geworden... En deze paus Franciscus nog meer. En uh, nou ja, dat is natuurlijk een beetje een kid verhaal als het gaat om die laatste ontwikkelingen. Daar ja, is inderdaad... ja wat, wat laten we daar inderdaad even naartoe gaan. Die directeuren, die zijn, die zijn opgestapt, die twee. Waarom ja, zijn nou, ze ja, nu die, opgestapt? Die moesten, die moesten natuurlijk wel. Hè? Dus uh, Cipriani en Tulli, uh, dus de, Tulli was de onderdirecteur, die moesten opstappen. Omdat er een uh, Monsenieur, dus geen bischop, maar een uh, priester uh, betrokken is geweest bij een geldtransport vanuit... ...Zwitserland naar Italië, daar zou 20 miljoen cash met een vliegtuig moeten zijn overgebracht naar Italië. En ja, als uh, geld cash met een vliegtuig wordt overgebracht, dan weet je zeker dat het niet wordt aangegeven voor de belasting. Ja, dat is corruptie, dat is ontdekt. En deze man zit dus nu ook in de uh, gevangenis in Rome, die trouwens wel heel toepasselijk... Uh, ...Regina Celi, koningin van de hemel, dat gaat over Maria... Uh, wordt genoemd. Nou ja, kijk, als, als dat soort praktijken vanuit jouw bank gebeuren, ja, dan kun je niet anders dan als directeur opstappen. Het klinkt een beetje en... als een boek van Dan Brown. Ja, nou ja, kijk, de realiteit haalt fictie vaak ook uh, wel in, ja. Je kunt het natuurlijk zo gek niet bedenken in de realiteit, of er is er één die het doet. En uh, dat, dat zie je hier weer. Maar het is uh, uh, wel zo dat uh, nou ja, Paus Franciscus, die uh, pakte toch allemaal, uh, ja, men weet het natuurlijk niet zeker, maar achter de schermen Zeer voortvarend aan. Dus hij heeft een Duitse bankier met een smetteloze reputatie... voor Freiberg uh, al een functie gegeven in de Vaticaanse bank. En deze man is dus nu ook onmiddellijk directeur geworden. Er is een nieuwe uh, commissie uh, in het leven uh, of, uh, uh, ingesteld... die uh, de transparantie van de bank moet waarborgen. Nou, daar zitten absolute toppers bij. Dus er zit een, een, een law professor, een, een professor recht... Van Harvard bij Marianne Glenden die ook ambassadeur is geweest bij de heilige stoel namens Amerika. Dus ja, er wordt nu wel echt heel serieus gewerkt aan de openheid en de eerlijkheid van deze bank. Ook omdat als jij zelf in ja, rondschrijvers pauselijke encyclieken en in al jouw statements zegt dat geld eerlijker moet verdeeld worden... in de eerste, tweede en derde wereld... ja, je natuurlijk zelf wel een instantie moet hebben... die een smetteloze reputatie heeft. Ja, dat spreekt voor zich. Uh, Paul, uh, tot, tot slot. Uh, uh, de paus is dus voortvarend van start gegaan... als het gaat om uh, het aanpakken van corruptie binnen het uh, ja. Vaticaan. Uh, ja. is, is dat dan ook oprecht? Of is het ook een beetje symboolpolitiek voor de bühne? Nee, deze man uh, is het is het menens. Uh, dat kun je ook bewijzen, omdat hij uh, toen hij nog aartsbisschop in Buenos Aires werd... ontdekte op een gegeven moment dat uh, zijn aartsbisdom aandelen had in banken. Nou, daar was hij onmiddellijk klaar mee. Toen dacht hij, dat moeten we niet hebben. Hij heeft die aandelen verkocht. En hij is gewoon, met zijn bisdom, klant geworden bij die banken. Omdat dat natuurlijk veel uh, ja, overzichtelijker, transparanter is... Dus dit is geen toneelspeler. Je, uh, ik, uh, om het maar zo te zeggen, ik geloof ieder woord van deze man uh, als hij spreekt. Het is een, volgens mij, uh, ja... Nou ja, ik betrap hem erop omdat ik het heel leuk vind om over deze paus te praten. Ja, dat geldt van uh, het vat ik aan voortaan naar ABN of misschien wel ING. We zullen het zien. Ja, ja. <laughs> Paul ja. van Geest, uh, de, de hoogleraar Augustijnse studies, uh, Dankjewel. Een goede nacht. Dag. En daarmee is het bijna kwart voor drie. Luister we nog steeds naar Radio 1. De omroep heet WNL. En het programma heet nog steeds wakker. De man die u nu gaat horen is Bas Redeker. Hij heeft heel wat televisieschermen voor zijn snuffert gehad uh, vanavond. En uh, uh, de hoogtepunten krijgt u nu in, mediaoverzicht. Yes, want Mart Smeets had uh, in de avondetap uh, David Walsh aan tafel. en Het auteur van het boek L.A. Confidential. En daarin beschreef hij als een van de eerste journalisten uh, het dopinggebruik van Lance Armstrong. Ja, dat kwam hem nogal op wat kritiek te staan. En Bert Wagendorp die maakte zich afgelopen zaterdag daar nog echt ontzettend kwaad over. Dit is jouw lebbismoment. Nou ja, ik, ik word daar kwaad om. Ja, ik bedoel, ik, ik, ik, het wordt allemaal sterk overdreven. Alsof daar een stel schapen waren die, die, die alles maar geloven van Armstrong. En daar komt dan Wolfs aan en die zegt, ik geloof hem niet. Zo was het niet. Ja, uh, hij zat dus vanavond aan tafel, deze David Wolfs. Um, Bert Wagendorp was er zelf niet. Maar als ik zo de Twitterberichten nalezen over de uitzending... dan, dan zie ik gewoon echt dat het unaniem een doorslaande succes was bij het hele publiek. Iedereen die keek, die was gewoon echt onder de indruk van wat ze, wat ze zagen. En ja, dan heb je wel Mart Smeeters die Engels moet gaan praten weer. Ja, daar ga ik zo een voorbeeld van laten horen. Heel kort misschien. Maar uh, Wosk, die, die kwam eigenlijk vooral dus om de woorden van Wagendorp uh, recht te zetten.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 Nou, je hoort het al een klein beetje. Martsmeet in Engels. Dat is, dat is sowieso al dat schuurt. Ja, yes ging goed. Ja. Yes ging fantastisch. De fairness is hier. Dat en en is... dan heb je altijd nog de thank you. Hè? De so, thank you de is, is, is weergeloos. Nou goed, ik heb ontzettend mijn best gedaan om het voor jullie samen te vatten, deze uitzending. Dat lukt gewoon niet. Um, ik, ik moet gewoon, het mag eigenlijk niet in het mediaoverzicht jullie verwachten. Ook de luisteraar verwacht hapklare brokken, maar dat gaat niet lukken. Kijk het terug als je wielergek bent. Het is een, een, een bizar interview en het Engels van Mart is echt fantastisch. En we zet hem ook nog eens af en toe klem. Um, wat over de Tour gesproken. Nog eventjes een korte anekdote uit de oude doos van Eddie Plankaard. Die zit uh, bij Tour du Jour. En de Belgische oud-wielrenner -wiel deed daar een boekje open... over oud-ploegmaat Sean Kelly. Dat was een ongelooflijke grappenmaker. Je weet vroeger, dat ja. ja, was het blikje doorgeven. blikje cola dit blikje dat. En ik liet mij toch wel vangen van Kelly, hè ik zat achteraan in het peloton en, en die had iets geflikt met uh, het, met friske mis, mis, -cola. cola ja en ik natuurlijk stikken deed laat maar komen hè uh, een beetje qua jongens uh, streken en dergelijke die voelen het denk ik al een beetje aankomen urine erin ik Echt? had er een ja. beetje eeuw, eeuw, eeuw, eeuw, eeuw, dat, dat was, was natuurlijk kelly hè? Oh, dat, dat was, was niks voor ja maar was ja, ja, op hè? maar dan dan, dan ik, ik, ik, ik, ik kon niet niet, niet, niet worden ik, ik moest hem terugnemen ja. en gelukkig steken we in samen in hetzelfde hotel maar die zotte belk van een die gaat wraak nemen. En dat moet natuurlijk een stapje erger zijn. Haha, ja, plauwkaart. Slippertjes meegenomen. Slippertjes in de kamer gezet. Kelly was weg, niet meer teruggekomen. Maar s'avonds moesten we aan tafel. Slippertjes meegenomen aan tafel. En ik had de slippertjes, dat waren zo van die dichte slippers... Toch vooraan een beetje opgevuld. Met verteerde organische dinges. <lacht> <Nee>. <lacht> en, en die, dat is echt gebeurd, dat is echt nee, gebeurd. Ja... Ik heb het nooit meegemaakt, maar het lijkt me heel smerig heb ik gezegd. Ja. Uh, tot, tot zover de poep en pies verhalen. We gaan Zo, even terug. wielrennen iets ja. voor u? Nee, dank je. We gaan even terug naar eigen land. Uh, Wijtse uitzichten, uh, aardbevingen ook vooral. Dorpen als Uithuizen, Loppersum en Rode School. Uh, ja, daar, daar is toch vooral bekend van. Uh, daarom moet uh, de reputatie van uh, Noord-Nederland en Noord-Groningen... moet maar een beetje opgevijzeld worden. En een aantal imago-deskundigen die denken dat het beter is... om de regio Hoge Land te noemen. Wat vinden ze daar in de provincie zelf van? Ik heb geen idee eigenlijk...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 ja dit, uh, hè? het klinkt normaal en, uh, goed. En net, dat, net, net net wat die die eerste man ook zegt <laughs> ja zo noemen we het eigenlijk altijd dus, waarom niet ja. we gaan van het hoge noorden nog even kort naar het diepe zuiden een oh. hitje op geen stijl vandaag en met recht want Europarlementariër uit het prachtige Limburg Ria Omen. hallo my name is Ria Omen Ruiten ben a candidate for the post of European ombudsman moreover I'm a member of the European Parliament en ik know de instituties. Niet alleen van buiten, maar ook van inside. En dat is een advantage <laughs> om de cultuur te veranderen. So Zo, je, Aria Omen, bedwijs je should je support Je, Maxime Verhagen, medelimburger, zeg maar. Ik ken Ria oma al twintig jaar toen we samen in het Europese parlement uh, kwamen. En ze heeft zich als geen andere ingezet. Juist voor de belangen van Limburg en de belangen van Limburgers in die Europese samenwerking. Ik ga voor Ria en ik ga hem dat al die Limburgers dat ook doen. Oké, okay, bedankt Maxime, maar ik ben nog niet helemaal overtuigd. Beppie Kraft, ster aan het Limburgse Zandfirmament. Doe ouder er even een duit in het zakje. We hebben dus prachtige Limburgse cultuur. We hebben dus prachtige Limburgse leertjes. En we hebben Ria Ome die al twintig jaar in Brussel, voor Nederland... maar vooral ook voor Limburg, de kastanje uit het vuur halen. Nou, Ria, je hebt een stem. Bijna, bijna, bijna, bijna. Heb je nu nog één supporter die puntig uit kan leggen... wat je zo speciaal maakt? Margot Reuten, sterrenkok van restaurant Da Vinci in Maastricht. Zeg het eens. Ik heb twee sterren. En daar is één grote ster. En dat is Ria. <laughs> Zeven stem. Tot zover. En dankjewel, dankjewel Bas Redeker voor dit uh, <laughs> nou, toch uh, ooggeopende mediaoverzicht. <laughs> Veel kijkers blijven naar uh, eigen zeggen de saaiste momenten van de Tour de France tijdens de ploegentijdrit die was vandaag. En toch wordt er een hoop beslist als de teams het te tegen elkaar opnemen. Vandaag was de Australische ploeg Orica Greenwich een kleine seconde sneller dan de rest. Martijn Sargentini is uh, wielervernaad en schrijft voor het is Goeie nacht, Martijn. Goedenacht. Ja, Eerst maar even chauvinistisch. Hoe hebben de Nederlandse ploegen het vandaag gedaan? Nou, niet heel goed, als ik heel eerlijk ben. Oh. Uh, Argo Shimano is als allerlaatste geëindigd en zelfs met het grootste gat. Uh, Belkin en Vakantse nou nou, mm, ergens well, in de middenboot. Ja, en eventjes leek erop dat het vandaag uh, de Belgische Omega Pharma Quickstep ploeg uh, die, die tijdrit zou winnen. Uh, ja, maar dat was toch eventjes anders, hè? Ja, ze zijn wereldkampioen in deze discipline. Dat is een nieuw onderdeel sinds vorig jaar waar je ook echt wereldkampioen in kan worden. Althans, dus de Belgen. En, uh, nou, ik geloof dat ze op, tot op het laatste moment uh, op de hot seats zaten. Dat zijn stoelen waar je dan op mag zitten als je bovenaan staat. Ja. Uh, en die werden met één seconde verslagen op het eind. Ja, want die Paul, die Kwiatowski, die, die, die, die, die voelde het geel al een beetje om zijn schouders hangen. Ja, dat klopt, ja. Jonge, jonge gast. Hele, hele groot talent. Uh, maar uh, nou, het mocht niet zo zijn. Misschien het in de tour nog. Nou is er veel discussie over die uh, ploegentijdrit. Veel mensen uh, zeggen in mijn omgeving ook van hij helemaal niks. Uh, want hij was al jarenlang niet. En de laatste jaren is hij toch weer terug. En uh, ja, wat denk jij daar eigenlijk van? Hoort je nou thuis in de Tour deze ploegentijdrit? Ja, ik vind het eigenlijk van wel. Het klopt, hij is heel lang niet op de kalender geweest. Uh, tijdens die grote rondes en tijdens de Tour. Uh, maar hij wint hier aan populariteit. Wat ja. het leuke is dat je toch ziet dat die, uh, met de komst weer van al die Amerikaanse teams uh, de laatste tijd... en de anglo-saxische teams, uh, dat dit ook weer populairder geworden is. En zij lijken er ook gewoon echt uh, heel veel aandacht aan te geven. En dat betaalt zich uit. Ja, want dan krijg je aandacht voor terug. Dan krijg je ook uh, tijd uh, voor terug en dus een betere klassering. Uh, nou, nou is er ook al nog een discussie over de lengte van die ploegentijdrit. Er was vandaag, wat was die, 25 kilometer? Ja, dat klopt. De organisatie van de Tour lijkt er ook wel vaak op meerdere gedachten te hinken. Ze willen graag uh, een, een heel onderscheidende discipline uh, erin doen. En dat is een ploegentijdrit. Maar ze willen dan toch ook weer niet de Tour in een beslissende plooi leggen. Dus dan maken ze een 25 uh, kilometer. Ze hebben in het verleden ook wel eens allerlei gekke constructies bedacht. Dat je dan maximaal uh, maar uh, een minuutje verlies mag oplopen. Alles om de spanning uh, uh, maar in die Tour te houden. Uh, en dat is denk ik vandaag wel redelijk gelukt hoor, want iedereen eindigt uiteindelijk op een, op een maximaal een handvol secondes. Ja, grote verschillen in het eindklassement gaat dit niet uitmaken denk ik hè? Nee, nee dat niet. Uh, wat, wat ik dus leuk vind aan, het, aan de ploegentijdrit is dat je dus al duidelijk kunt zien hoe het zit met uh, de sterkte van de verschillende teams. Um, het, het zijn niet zozeer echt tijdrijders, het zijn voornamelijk ook hardrijders die de dienst uitmaken. Wie, wie komt er op kop? Wie kan er een, een snelle aflossing uh, of een, een harde, harde beurt op kop doen? Nou, dat, dat vind ik heel mooi om te zien. De en is daarmee ook echt de enige ploegonderdeel van zo'n Tour de France. Ja, de eerste drie dagen op uh, Corsica, die, daar waren de Nederlanders uh, opvallend aanwezig. Uh, deden deze ploegen deden de Nederlandse ploegen het niet zo goed. Kon je nog wat aflezen aan de Nederlanders zelf uh, in deze tijdrit? Nou, wat je er eigenlijk aan kan aflezen is dat uh, het team van Argos dat al een etappe... ...op zak heeft het gewoon echt heeft laten lopen... ...omdat ze uh, weer, een sprint, uh, uh, weer een sprint aankomt vandaag. Uh, ik had van ze verwacht dat zij dit heel goed aankunnen. Hè? Zij zijn eigenlijk gewoon een geoliede machine... ...die heel hard kunnen rijden. Uh, maar ze hebben geen belang bij tijdswinst in het klassement. Nee. Uh, van Kansolij uh, deed dit, vond ik, na omstandigheden nog heel erg goed. Want die, die rijden met twee hele jongen van poppeltjes rond. Nee. Nou, die hebben dit echt nog nooit zo gezien. Uh, van heeft ook geoefend op dit onderdeel op de wielenbaan van Sloten. Maar daar waren zij in ieder geval niet bij. Uh, Johnny Hoogeland uh, is niet dol op dit onderdeel, weten we. Nee. Dus ik vond dat zij het toch na omstandigheden heel goed deden. Ja, en Belkin... Heeft toch wel een aantal gepatenteerde hardrijvers in hun geleden. En, en ja, dat, die vond ik toch wel wat tegenvallen, eerlijk gezegd. Ja, 14e eindigde. Zo dat ja. Ja. Uh, uh, laten we dan even gaan naar de dag van morgen. Want dan uh, rijdt het peloton over 228,5 kilometer naar Marseille. Sowieso een beetje traditie uh, in de tour. volgens mij is het dan inderdaad, je zei het zo net al, uh, ook al zo'n beetje traditie dat het dan uitmondt in een massasprint. Um, dat klopt, dat klopt. Ik zag wel dat uh, het toch wel flink heuvelachtig uh, terrein is. Dus of we daarmee ook al die sprinters krijgen die je uh, bijvoorbeeld in de eerste etappe ziet, is no nog maar de vraag. Wie, maar... Zou, wie zou je tippen voor morgen? Nou, ik begreep dus dat het team van Argos uh, zich heeft gespaard om te kijken naar die andere Duitse sprinter, de John Degenkolp. Die hebben we nog eigenlijk niet gezien, maar dat is er wel eentje hoor. Die, die heeft uh, in de Giro d'Italia een etappe gewonnen... Op zo na zo'n heuvelachtige rit. Hij heeft het ook in de Vuelta in de, de, de Spanje heeft hij de vijf gewonnen. Ja. Uh, misschien uh, uh, toch maar eens in de gaten overmorgen. We gaan het zien morgen. Dankjewel Martijn Sargentini ja. van het is Deze nacht in de studio bij ons MC Fit. En hij zit alweer uh, voor de open haard. MC Fit, wat ga je spelen zometeen? Nu? Ik Eigen... ga een nummer spelen het heet Stapje Terug. Stapje Terug, MC Fit, Radio 1. Omroep WNL, nog steeds wakker.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 Een halve minuut voor drie uur. En de MC Fit, stap stapje terug. Zometeen speelt hij nog twee nummers hier bij ons in de studio. En zometeen gaan we het ook over andere zaken hebben. We gaan het bijvoorbeeld over honkbal hebben. En we gaan het over Tuvalu hebben. Daar kunnen ze voetballen. En de voetballers van Tuvalu, die komen naar Nederland. Ja, volgens mij komen ze naar Assen en Emmen. Daar horen we zometeen alles over. Want dat is natuurlijk wel bijzonder, hè? Ik bedoel, dat is toch een hele reis voor de jongens daar. Helemaal naar Assen, ja. Eerste Tennis westjournaal tot zometeen. Nog steeds wakker. WNL. Nieuws in de nacht.